6 uur. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Bij het CDA gaan Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt... in een tweede ronde uitmaken wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Mona Keizer viel af in de eerste stemronde. De Jonge kreeg van de CDA-leden de meeste stemmen, ruim 48 procent. Omtzigt deed het verrassend goed, met bijna 40 procent. Ruim twee derde van de leden bracht zijn stem uit... Voor de tweede ronde kunnen de CDA-leden vanaf 9 uur vanavond hun keus bepalen. De einduitslag wordt woensdag bekend. In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht, 25 jaar geleden. Bij de herdenking werden de namen voorgelezen van 9 slachtoffers... die onlangs zijn geïdentificeerd en vandaag in de buurt van Srebrenica zijn herbegraven.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 Deze zomer toch de grens over? Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties... vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Nu. entertainment for you. kijk je speakers uit. In radio. Maar dan heb je ook wat. De titel, mijn concurrent, André is Lekker gaan houden uit de jaren tachtig. Ik zou zeggen, welkom, goedenavond. En mijn naam is Fred Heij. Dit is weer de 2 uurtjes entertainment view. Dus tot de klokjes van 8 uur. En eh, blijf er lekker bij. Want ja, we hebben, we hebben gewoon een heleboel te doen. Ja. Dus eh, we krijgen nog de drie op de rij van Fred Heij. We gaan nog wat mensen bellen. En eh, natuurlijk hebben we dadelijk eh, straks ook de zijklijn van Bep en Bert... Dus blijf blijft er lekker bij. Kus, nou ja, dat was ze dus. Is dit nu allemaal voorbij? Epjes voor de vlinders weer, zoals ik toen ook heb gevoeld, toch zal ik blijven vechten. Als dit zijn nieuwe single Jij bent gemaakt voor mij Wij gaan lekker naar uh, ja, Marcel Bruggemans En uh, ja, de deur Ja, de deur van mijn hart Ja, dat zegt hij Luister maar En we gaan zo eventjes iemand bellen natuurlijk Dus blijf er lekker bij De driehoogrij van Fred Heijs straks Met De zijklijn van Beb en Bert En uh, ja, we gaan nog wat mensen bellen Dus blijf er lekker bij, goedenavond en zit je te eten, eet smakelijk. Gezellige muziek hier weer. Vanaf de hierna, in Zandvoort. En dat op die 106,9, op de kabel. En natuurlijk de DAB Plus 6A en natuurlijk hier op de kabelgrond. Dit was hij dan. Marcel Bruggemans en de deur van mijn hart. En ja, we hebben weer iemand in de uitzending. Zoals gewoonlijk eigenlijk altijd. Beno's, goede avond. Uh, ja, goede Ja, ja, ja, ja. Het is al goede avond, hè? een uh, dik kwartier. Ja. <laughs> Hé, hey, hoe is het? Uh? Ja, goed. Ja. We zitten lekker in het zonnetje, dus... Uh, aan, de, aan de koude klets? Hier in, uh, nou, die hebben we net gehad, ja. We, we, we zaten net op het terrasje en... Uh, uh, dus die hebben we net ontvangen. Ah, Oké. Okay. Hé, hey, um, ja, we bellen natuurlijk eventjes uh, vanwege jouw single. Van alles wat? Ja, inderdaad. Ja, ja. Wat, uh, ja hoort bij de programma hè dan draaien we ook wel eigenlijk van alles wat. Ja, dat hoop ik wel, want anders, uh, um, als jullie alleen maar het Nederlands gezeur van ik hou van jou en ik blijf je trouw draaien, dan is ja, dan niet het deze zo... single niet draaien, want dit, dit is veel anders. Ja, inderdaad, dat wordt een beetje te eentonig dan hè? Ja, ja. Nee, maar dat, uh, inderdaad, dan krijgen we eigenlijk een beetje wat, uh, wat we eigenlijk iedere dag meemaken op de radio. We uh, hebben we al de zand, uh, ja, verschillende zenders, uh, een stuk of uh, weet ik veel, en ze draaien eigenlijk allemaal hetzelfde. De top 40. Nou, ja, en, uh, nou ja, De top 40 nog niet, maar de meeste zenders waar ik mee interviews krijg, die, uh, ja, die draaien helaas alleen maar het levenslied. Ik hou van jou, ik blijf je trouw. en uh, Ja. Met ja, ja, Alle respect natuurlijk. Ja, ja maar wel. wel. Weten, maar mijn, mijn muziek is net iets wat anders. En ja, ja, dat wordt niet altijd gewaardeerd, helaas. Maar goed, ja. Nou ja, ja ik weet, ik weet dat. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, goed. Uh, daarom, uh, uh, uh, ja. Uh, hebben wij jou weer aan de telefoon? Want wij draaien het ook. Nou, gezellig. Ja, toch? Ja, nee, ja gelukkig wel. Ja, ja. ja, want ik ben ooit al bij jullie in de studio ja, live geweest. Klopt, ja, ja, staat ook, ja. Uh, staat, uh, ja. We staan trouwens nog op, uh, op de site ook. Uh, ja. Zvmartisten.nl. Ja. Nee, daar, ja. Kom, daar kom je ook nog voor mij tussen ik de vraag, vrouwen, Ja, de ene draait hem wel, de ander draait hem niet. En soms ja. krijg ik wel eens interviews dat ik denk van... Ja, god, waarom interviewen jullie mij als je niet van, mij, van deze soort muziek... Of nou, mag dat mag natuurlijk, dat is iedereen vrij in. Ja. Uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan ga je toch geen artiest interviewen, weet je wel. Dan ja. denk je toch van, nou, het is niet mijn muziek. Nou, nee, geen, geen probleem. Nee, ja. ja. Ja, Ik zeg altijd voor ieder wat, Ben uh, Ja, nee? Ik bedoel, dus, ja. Uh, ja. Ik bedoel, ik, ik, ik, ja, ik, ik heb een hele brede smaak. Dus ja, snap je? En, en, en ja, jij ja, hebt ook jouw, jouw eigen smaak. Ja, ja daarom. Iedereen heeft zijn smaak. En, uh, ja, ja. ja. En, uh, we moeten alles een beetje ja, toch in het midden houden, zeg ik altijd. Een beetje waarderen. Ja, ja. En, uh, uh, uh, ja. ja er wordt muziek gemaakt. En, uh, ja. We houden, ja, niet, uh, allemaal, we uh, houden uh, niet allemaal van Frans Bauer. En we houden niet allemaal nou, van ja, Bon Jovi, nee, nee. snap je? Dus, ja, maar momenteel wordt er natuurlijk ook heel veel gekofferd en uh, ja, ja, dat vind ik ook wel jammer, uh, hits die twee, drie keer achter elkaar uh, worden uitgebracht en ja, ja kom op. Ja, ja, nou, ja, ja. is wel nieuws, maar, maar die, ik moet wel zeggen, die artiesten die krijgen vaak meer aandacht zie ik dan, uh, uh, dan artiesten zoals mij die. Ja, toch allemaal zelf een beetje proberen te doen. En dat, dat vind ik wel eens jammer. Ja, ja, maar ja klopt. Het is, het is niet anders. Ik ben het 100% met je eens, inderdaad. Ja. En dat, dat, uh, ja. Helaas gebeurt dat te veel. En dan denk ik van ja, ja inderdaad, verzin is wat nieuws. Ja, dat hey? klopt. Ja. Ja. Nou, Helaas. Ik probeer het in ieder geval wel. Ja. Ja. Ja, ja, ja, voor jou is bekend dat jij in ieder geval ja, datgene wel probeert iets nieuws uh, ja, uh, te maken. Ja. En, en ik moet zeggen, dat, dat, dat, dat lukt aardig. Jawel, dat, dat gaat vrij goed. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben er ook, uh, nogmaals apen trots op en ik krijg uiteraard ook complimentjes van, uh, uh, ja, muzikanten en ook van DJs natuurlijk of van radiostations die, die, die ook veel andere muziek draaien dan alleen maar het Frans Bouwerjantje Smitgevoel. Ja, ja. Uh, en daar, ja, ja, ja, kijk, De Dijk, uh, ja, een van de beste Neder rockbands uit Nederland, denk ik. Ja, ja. Er wordt ook heel weinig gedraaid op de zenders, maar ja, nou, ja, daar dat houden ik... mensen niet altijd van. En dat, dat, nogmaals, dat mag ook, dat is helemaal niks verkeerd mee, maar... Ja. Nou, nou, maar goed, zo, zo, zo, zo, zo draai ik dus ook, uh, ja, inderdaad, uh, ja, De Dijk komt regelmatig voorbij. Uh, ja, bluf... Uh. Ja, nou ja, dat vind, ik, dat vind ik dan allemaal wel vette muziek, maar ja. wat we net al zeiden, ieder zo'n smaak is verschillend. En dat is maar goed ook, maar uh, uh, het moet niet te <lacht> tv-oranje-achtig worden, tenminste de verzoekparade en wat daarin. Ja, dat vind ik zo. Pff, ja, het is, het is allemaal hetzelfde. Het slechtste nee. wat er in Nederland wordt gemaakt volgens mij. Ja. En in, ja. En TV Oranje doet overigens heel veel voor het Nederlandstalige lied. Ja, uh, ja, dat klopt. Uh, maar, maar, maar, maar ja, de verzoekparade, dan moeten ze eigenlijk afschaffen. Uh, mm, uh, ja, uh, ja, want uh, de, uh, ja, dat, dat komt, uh, ja, daar hoef ik nog ineens niet bij te komen, weet je. Maar, uh, nee, nee, nee. Ja. Nee, maar, nee, ik snap het. Dus, ja, <laughs> ja ik, ik zie het niet vaak, tv Oranje, maar uh, de verzoekparade. Ja, ja dat klopt wel een beetje, ja, dat goed, zie ik wel eens we voor, gaan voorbij komen. Ik heb te veel negatief mee doen, want. Ja. <laughs> <We> <laughs> nee, nee, maar dat, dat is ook niet negatief. Het Stamford aan Absoluut de zee niet. wordt het tijd hè, dat het zonnetje weer gaat schijnen. En ja, weer, zo is dat, het. Dat we weer geld kunnen verdienen. Ja. ja, nou ja, zo is het inderdaad. Want eh, ja. het heeft toch uh, eventjes uh, even uh, ja, goed stilgelegen. Ja, ja, ja, ja. En uh, ook, uh, ook hier in de studio hebben we er last van gehad, dat wil ik. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Overal, ja. Ja, ja. Hey, maar uh, ja, vertel eens wat over jou, uh, jouw nummer. Uh, nou ja, mijn liedje is wat ik zeg, ja, het neigt weer een beetje naar het Nederrockachtige. Uh, ja, ik heb het wederom zelf geschreven, zelf ingespeeld in mijn eigen studiootje. Ja. Dus de gitaar en de uh, keyboardpartijen. En uh, ja, het is, het is eigenlijk 80% van mezelf. Uh, ja. Uh, alleen de zang die besteed ik dan een beetje uit. En uh, ja, de drums en uh, ja, het is weer een eigen dingetje, maar het is weer een apart liedje. Ja, nou ja, dat is uh, waar ik mee gewend ben. Ja, <laughs> <laughs> en mijn producer, Roland, zegt ook altijd, joh Ben, blijf dat nou doen, ga jij nou een liedje maken van ik hou van jou, ik blijf je trouwen. Nee. Dat schrijf ik overigens wel eens hoor. dat, dat bedoel ik voor, voor andere mensen, maar nee, dat maar... moet jij niet doen als Ben Noos, jij moet gewoon deze stijl aanhouden en dan, uh, ja. Ja, je, je moet, uh, ja, je, je moet niet, zeg maar, in de, in de hijloops uh, uh, mee uh, hobbelen, zeg maar. nee. Nee, nee ja. dat doen dat te veel artiesten zie ik van ja, die doen alles maar mee met clipje op, in een barretje of in een parkje. Altijd allemaal ja, ja, ja, met de rest meedoen. Nou, dat doe ik niet. Dat tenminste, dat probeer ik niet. En ik ben uiteraard niet de enige in Nederland die dat doet. Uh, nee, maar, maar ik uh, kijk, heel, heel vaak zie je ook clips erbij komen dat het allemaal op, uh, op de Spaanse grond gemaakt is. He? Bij zee. Ja, en, uh, <laughs> ja, ja het is allemaal hetzelfde. Ja, ja, ja, ja. ja, dat vind ik vind ik wel jammer. Dat, dat, ja. dat was enkele, ja, wat, wat jaren terug was dat eigenlijk uh, standaard. En dat kwam in iedere ja, videoclip eigenlijk wel terug. Ja, altijd die, die vakantiebeeldjes. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, nee. Nou ja. Dat is niet anders. <laughs> nou, bij jou is het, het niet over anders. Ik ga het niet veranderen. Nee. En uh, ja, ik doe het anders. En sommige mensen vinden dat niet leuk, ja. Ja. Hé, hey, um, dit nummer voor jou, hè, is, is dat ook te, uh, te volgen op uh, YouTube? Ja, ja, op YouTube is een videoclip uiteraard ook te zien. Uh, ja, zoals ik al zei, ook weer een leuk clipje. Uh, ja, verder ben ik uh, op Spotify en dergelijke te vinden. En ja, uh, ja over Ben Noos is van alles te vinden op internet. Ben van Hoofd, mijn eigen naam. Ja. Uh, ik speel ook nog in een blues- en ben Triple B. Daar is van alles. Dus als je Ben van Hoof een beetje googelt, ja, dan kom je echt van alles tegen, uh, denk ik. Ja, je bent een uh, druk mannetje daarin. Uh. Ja, ja, ja. ja tenminste in de muziek wel, ja. ja, ja. ja tenminste, ik bedoel, ja, probeer het zo druk mogelijk te doen. Ja. Leuk, een leuke hobby. Ja. En uh, daar zouden eens meer zangers en zangeressen zich moeten beseffen dat het een hobby is. En uh, ja. dat wij allemaal niet gaan doorbreken en dat wij allemaal niet rijker van worden. Sommigen onder ons wel, maar de meesten niet, helaas. Nee, ja, het is, is niet uh, anders, toch? Nee, nou, ja. zo is het. Net wat je zegt, het, het moet een hobby zijn. En, en als ja, je van je hobby je wel. werk kan maken, dan is dat kan heerlijk om leuk? te doen. ja. ja. Maar jij bent ook dus en jij verdient er waarschijnlijk ook niks mee, weet je wel. En, nee, uh, Ja, nou ja, het is jouw hobby en, ja. en als de Radio 3 radio al morgen belt, kun je bij ons komen draaien, dan doe je dat en dan ga je er geld mee verdienen. Maar ja, dat zal ook niet gebeuren. Waarschijnlijk. Nee, na, nee, want er zijn wel bepaalde, bepaalde eisen natuurlijk. Ja, daarom dus. Uh, dat, uh, maar dat is ook, God, ja, zie het als een hobby en dan doe je denk ik goed. Ja, nou dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Hé, hey, ik denk dat we maar een gaan draaien. Nou, hartstikke leuk. Hé, hey, um, nou ja, ze kennen in ieder geval... Uh, had je een eigen site? Nee, van Ben Noos heb ik geen site, maar uh, ja, wel van mijn muziekstudio. Muziekstudio Noos, ja, het woordje Noos is bel erg belangrijk bij mij. Ja. Uh, in verband met mijn kleine neusje, zal ik maar zeggen. En <laughs> 00z, <-O> <laughs> dus, uh, hè? Ja. Ja. Dus ja, er is echt van alles uh, wat ik al zeg: Ben van overgoogelen en uh, de mensen de liefhebbers die echt iets willen weten. Ja. ja van alles ja. te vinden. Facebook, uh... Facebook? Ja, ja, ja. Oké. Dat komt helemaal goed. Helemaal. En uh, ja, mijn alle clips zijn te zien op YouTube. Uh, dus uh, ja, leuk. Ik ja. hoop dat ze kijken. Reacties zijn van harte welkom. Ja. Uh, Even ja. een duimpje, een leuke reactie erbij. Nou ja, het hoeft nog ineens geen duimpje. Als ze het niet leuk vinden, maakt het ook een duimpje naar beneden zijn. Geen probleem. Maar, als de reactie maar dan normaal blijft. Nou, als ze maar eerlijk zijn, weet ja. je wel, uh, ja. dat, dat, dat, dat, en niet dat geslijm van ik vind het goed en nooit mee met een plaatje draaien. Weet je wel, want ja. zeggen dan gewoon, ja, het is mijn stijl niet, dat kan ja. toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Niks verkeerd mee. Nou nee, nee, ja, en ik bedoel, dat ja, ik, ja, ja, dus, ja. ja, willen ze er niet door naar dan luisteren, zitten ze er aan. Ja, hier, maar nou, ja, daar, ja, dat, ja, dat toch? doe je niet. Ja. Ja, geen probleem. Zo is het. Hey. Maar liever dat ze het wel doen, uiteraard. Ja, de... ja. ja. Hey, je hoort Tuurlijk. hem al. Ja. <laughs> hey Beno, hey, We gaan het draaien. bedankt weer. Ja. En, uh, ja, succes met jullie leuke programma. En hopelijk dat we weer een keertje uh, bij serie dus moeten komen. in Zandvoort. Ja, hopelijk is dat allemaal bij de de het allemaal gauw voorbij. Dat weet ik nog. <laughs> ja, ja, nou, ik zou even kijken op zfmartiesten.nl. Ja, nou, hartstikke leuk. Oké. Okay. Hey Beno. Oké, okay. okay, dankjewel. Hey, geniet van het uh, weekend. Ja, dankjewel. Hoi, doei. Je bent een tikkeltje wit, de ogen ietsje zwaard. Je bent van alles waard, maar bovenal een ongelooflijk schaal. Een mengeling van kwaliteit. Een mix van kracht en schoonheid. Combinatie van volmaaktheid, je bent voor mij een engel, zelfs nog meer aandacht. Ja, wonder Een ongelofelijke, wondermooie, sympathieke, lieftalige schacht. Je bent een schijntje honds en weinig geen succes Toch ook een tikje not, maar ook een frutje, yes Want je bent van alles waar. Je bent een stukje dorpt, ja ook wel die wat staat Je bent van alles waard, maar bovenaan Een ongelofelijke schat Een mengeling van kwaliteit, een mix van kracht en schoonheid, een combinatie van volmaaktheid. Je bent voor mij een engel, zelfs nog meer dan dat. Een ongelofelijke wondermooie, sympathieke, in de desca.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 Sympathieke, liefde de schaal. Jij ja, jij bent echt van alles waar. Je bent zo van alles waar. Een zeer aantrekkelijke, schitterende, elegante, grandioze schaal. Jij ja, jij bent echt van alles waar. Een onbeschrijfelijke, beeldrijke, vriendelijke, goddelijke schaal. Deze is van heet van Benno's. Van alles wat. En, eh, ja, kijk even op YouTube en laat eh, een leuke reactie achter. je het niks, jaar Mag ook, natuurlijk, je hebt het woord. Maar ik vind het wel lekker klinken. Ja, zo is Meer het nou, iemand. Meer variatie met Entertainment for You.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 Prachtig hit, alles geven Wesley Bronkhorst. En uh, we gaan lekker verder met uh, Jeffrey Hees en Brees. En zij hebben het over van mij alleen. Ze dus blijven lekker bij op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook uh, kabelkrant, uh, digitaal met Kanaal 40. Alles een stukje beter. En natuurlijk eventjes, uh, ja, ben je nieuwsgierig, uh, ja, naar... Uh, hebben, en Rijmen en Zeilen van deze, deze ja, dit programma. gaat even naar zfmartiesten.nl en uh, daar kunt u ook een verzoekje aanvragen als je dat wilt, hele leven. Ik ben zo verliefd op jou Zo verliefd op jou mm -hmm. Ben jij voor mij alleen? Ik kan niet denken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 Wonder op het hoogste niveau, die jij voor niets en niemand onder. Yeah Langzaam en niet vlug.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 Zuiden, en dat allemaal hier aan de tolweg Tina. en dat op die 104,5 op de kabel, entertainers voor uur tot de klokjes van uh, 8 uur. Mijn naam is Frit Heij, ik zou zeggen goedenavond, en we hebben weer iemand aan de telefoon, en dat is uh, Daniel Metz. Daniel, uh, hele goedenavond. Hey, goedenavond. Hey, hoe is het met jou? Met mij gaat het prima, eigenlijk. Ja. Ja. Ondanks, ja. ondanks alles uh, gaat het heerlijk. Gaat het eigenlijk prima. Ja, ja zeker. Toch? Ja. ja, nee, ik mag helemaal niet boppen nu. Ja, oké. Okay. de optredens komen ook weer een beetje langzaam op gang, of niet? Ja, ja, gelukkig wel. De, de, de wat kleinere feestjes, de, de, ja. nou ja, zeg, ja die, die, komen, die komen weer op gang en dat is fijn. Ja, ja, ja, ja. inderdaad, daar moet je toch van hebben nu. Ja, ja, ja, ja, ja nee. Dat is helemaal niks, want het is net zo leuk. Ja, wel tuurlijk. Ja, soms is het nog wel leuker ook, denk ik. Het is wel knus, hè? mensen staan ja, ja, ja. niet altijd dicht op je, op je natuurlijk, maar wel, maar wel. het is wel knus. Ja, ja, ja, want het is, ja ik bedoel, als je voor, voor 10.000 man staat is het ook leuk natuurlijk. Maar goed, eh, ja, het is momenteel even niet anders. Nee. Dus we, we moeten roeien met de riemen die we hebben. Ja, en dan we je het andere ook weer. Hè? Dus ja, inderdaad, dan eh, back to basic zeg ik altijd maar even. Zo, zo is het. Hey, um, ja, jou, jouw nieuwe single, daar gaan we het eventjes over hebben. Prima. Het is jouw lach. Het is jouw lach, zeker. Ja, ja, ja, hoe kom je erop? Tenminste, hoe kom je eraan? Hoe kom ik eraan? Nou ja, het, het, het, liedje, zelf, het, het liedje zelf is een, een Braziliaans uh, liedje. Ja. Die, eh, uh, eh, uh, althans het melodietje. Ja, ik wou net zeggen, de, de melodie, want uh, het is niet zo dat de tekst ongezet is, hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Dit is iets. Het is ge, geheel eigen tekst. Het is uh, eigen tekst, ja, ja. Maar het liedje zelf is Braziliaans. En ja. uh, die, die, die hoorde ik vallen een keer bij een filmpje op Facebook voorbij komen. En het is een verschrikkelijk leuk melodietje. En toen, uh, toen heb ik dat uitgezocht van wie dat was. En toen heb ik het opgenomen. En uh, op de toonhoogte dat ik hem zelf kon zingen. Ja. En de uh, en tekst is gemaakt door uh, Femke Reuvers uit Breda. Ja. En zo is het gekomen eigenlijk. Oké. Okay. Uh, ja... Ja, ik, ik wil niet uh, te ver gelijk vooruit lopen, maar <laughs> heb je al stiekem wat, wat nieuws op de plank liggen of, of blijf het eventjes bij deze? Nou, um, ik, ik, ben wel, ik ben wel zoekende hoor. Ik, het is niet dat ik... Uh, ik ben wel zoekend of er weer wat komt. Uh, ik heb, ik heb uh, vroeger in een band gespeeld, dingen uitgebracht en die, linkjes, die zijn eigenlijk... Uh, daar zijn eigenlijk nooit geen studioversies van gemaakt. Nee. Maar er zitten best hele mooie nummers bij, dus misschien dat ik daar nog uit, uh, uit, uh, uit kies... Nou, welke band was dat? Uh, dat is een band waar ik nog steeds wel in speel. Dat is gang is alles. Alleen uh, vroeger waren wij een viermansband. Nu twee. oké okay. En, en uh, toen we nog viermansband waren, hebben we ooit een keer een live CD opgenomen. En uh, daar stonden best wel hele leuke liedjes op. Alleen, die liedjes uh, er zijn een paar liedjes bij. Die verdienen gewoon een uh, studioversie. Ja, ja. Want uh, ja, jij zegt, daar is een live CD van uitgekomen. Is die ook, en, nog, is die ook nog te verkrijgen? Of... Uh? Nou, dat is hij wel, maar ja, dan moet je het maar net weten. Hè, dat, ja, dat, maar er zijn nog een paar van, inderdaad. Er zijn nog wel een paar van, maar ja, hij is inmiddels denk ik ook al 15 jaar oud. Dus, uh, ja, maar goed. Uh, maar dat maakt niks uit. Ik, ik bedoel, de jaren 60 draaien we ook nog, en de jaren 50. Ja, en, uh. Uh, dat, dat, nee, dat is helemaal waar. Dat is helemaal ja. waar. Nee, nee, maar, dat is wel, dat, dat, het is er nog, dus dat, dat, ja. dat zal wel kunnen. Hey, maar, maar daar ga je dus uh, ja, eigenlijk wat, wat nummers uh, ja, eigenlijk weer opnieuw coveren, zeg maar. Ja, mijn eigen liedjes ga ik dan weer coveren. Ja, zo is het eigenlijk wel een beetje. Nou ja, daar zijn er een aantal bij die ik echt zelf geschreven heb. Dus dat is misschien ook wel leuk om dat te doen. Ik weet niet of het dan ook cover heet, maar ik ga ze wel opnieuw opnemen. Ja, je gaat ze in een nieuw jasje steken, laten we het dan zo zeggen. Ja, in ieder geval een mooie jasje. Ja, ja, ja. Hey en heb jij site? Eigen site? Ja, heb ik. Dat is danielmetsmusic.nl Ja, met inderdaad met een zet m Metz, ja. Je hoeft de puntjes niet op de Daniel te zetten. Normaal gesproken wel, maar bij het internet dat is niet. Nee, nee, nee, nee, dat gaat ook niet werken voor mij Nee, ik heb geen idee of dat kan. Ja. Ja. Ja, ik weet, er is wel een, mogel een mogelijkheid, maar... Ja. Het is uh, da danielmetsmusic.nl. <laughs> okay. en, en, en dat geldt ook voor Facebook, Twitter en Instagram, ja. ja oké okay. hey, ja, wat, wat zijn, zijn er nog leuke optredens ergens? Het is kleinschalig natuurlijk. Maar staan er wel ergens nog optredens geboekt? Waar mensen dus wel kaartjes voor kunnen kopen online ergens? Of dat ze dat uh, kunnen volgen? Doe je dat ook via, via noem je dat, een stream? Een stream? Oh, nou ja, dat heb, nog, dat heb ik nog niet echt gedaan, moet ik eerlijk bekennen. Het uh, lijkt me wel heel leuk. Alleen... Uh, dat ik, ik, als ik als ik zoiets wil doen, dan wil ik het ook goed doen. En dan wil ja. ik ook dat het echt, echt super speciaal is, weet je wel. Dus dat, ja. dat mensen dachten van nou dit is echt een leuke, leuke, leuke live, uh, leuk live ding op Facebook of zo geweest. En uh, alleen uh, dan. Ik heb er wel ideeën voor, maar dat ga ik lekker niet vertellen. <laughs> en en, en, en, en, en zijn we zijn wel met iets bezig om dat te doen. Maar dat, ja, ik denk dat, dat gaan we straks doen, vlak voordat we misschien weer. Echt los kunnen, weet je? Ja. En. en uh, uh, nou, maar ik bedoel, er wordt uh, heel veel uh, gedaan, zeg maar, online. Uh, ja. Waarbij artiesten eigenlijk een, een, een, zeg maar een soort huiskamerconcert geven waar mensen dus kaartjes online voor kunnen krijgen. Dat ze dus oh, met de uh, inloggegevens uh, kunnen inloggen. Oh, op die manier. Ja, ja, nee, ja. Nee, dat, nee, nee, nee, nou, dat is ook niet nodig, want ik speel elke week wel hoor. Maar dat zijn allemaal van die tuin, uh, tuinoptredens. Ja. Ja, ik heb het en dat, wel gezien, maar... En dat, is ook, en dat is eigenlijk prachtig, eigenlijk. En ik vermaak ik me er uh, enorm mee. Ja. Dus dat is, dus, en ik, heb, ik, heb door de week, ik heb, ben ook studiomuzikant. Dus ik, uh, ik speel door de week uh, accordeonpartijen voor andere artiesten in. Ja. Dus ik heb nog wel wat werk. Het is niet zo dat alles, uh, alles helemaal stilgevallen is. Dat is gelukkig niet zo in mijn geval. Nou, Oké. Okay. Nou ja, gelukkig maar. Laat ik het zo ja, zeggen. Gelukkig, maar nee, daar ben ik wel heel blij om. Daar ben ik eh? heel blij om. Ja, dat had heel anders gekund. Ik, nou, ik moet wel zeggen, ik kneep hem wel hoor. Toen het, uh, toen het uh, 12 maart allemaal stil, stil viel. Toen dacht ik wel, dit wordt wel een heel spannend verhaal. Ja, ja, ja. Ja, want iedereen, uh, ja, voor iedereen eigenlijk. Want niemand wist wat er ging gebeuren. En, en hoe lang dat het zou gaan duren. Ja, want uh, ja, iedereen weet, uh, uh, op zoek naar een vaccinatie. Iedereen weet dat het jaren gaat duren normaal. Dus, ja. dus, dus, dus we hebben het niet zomaar eventjes wat gevonden. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. We hebben er maar mee te dealen. Hè. We weten, en, en, ik, ik, kijk, het gaat nu hartstikke goed in Nederland. Ja, daar, ja, ja. We, hè, we hebben het redelijk onder controle allemaal. Gelukkig dus, wel, ja. En bij onze Friesland is het eigenlijk ook ja, eigenlijk niet meer zelfs. Maar, maar ja, het, het, het blijft spannend. Ja, inderdaad. Het, ja. Goed ventileren, je leren zeggen ze hè. Nou, dat, dat lukt. alle kunnen ja. namen open. Ja, nou ja, goed. En nu, nu krijgen we weer het verhaal aerosol uh, die, die in de lucht blijven hangen, dus ja. Ik, ik zeg altijd, uh, we moeten nog even afwachten. We moeten maar even afwachten. Ja, ja toch? En, en, uh, en uh, ik, hoop dat, uh, ik hoop wel dat de vlucht weer, uh, weer bij het oude is. Ja, want uh, ja, dat, dat hoop ik ook. En uh, ja, dat alles weer een beetje normaal wordt. Dat zou prachtig zijn. Ja, Tenminste, normaal, normaal, normaal in de zin van uh, het dagelijks leven weer op kunnen pakken. Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Dat lukt, dat lukt in ieder geval enigszins weer met, met de kleine optredentjes. En, uh, ja. En, en, en, het begin is er. En, ja, het begin is er. En, en het is ook leuk. Dus, uh, en ik, ik ben er gelukkig uh, redelijk druk mee. Dus dat is, uh, dat is hartstikke fijn. Dat is mooi. Hey, en dan ga ik jou een heel goed weekend wensen. Wens ik jou ook. En dan gaan we hem lekker draaien. Ja, prachtig. Vind ik leuk. Hé, hey, dankjewel. Dankjewel. Hé, hey Daniel. Tot de volgende keer. En hopelijk weer gewoon hier in de studio. Nou, lijkt me een keer leuk. Ja, toch? Ja. Gaan we doen. Oké, doe. Hé, hey, groetjes. Groetjes. Hoi, hoi. Hoi. dat ik. Mooi. Maar dat is het Zo, dat was hij dan, Daniel Metz. Ja, heerlijk nummer. En, uh, we gaan verder met... Uh, met wie? Ja. Gewoon, Ben Kramer. En voordat je gaat. Zijn laatste nieuwe uitgebrachte single. Hier bij CFM Entertainment for you. Zullen we nog één keer dansen? Zullen we nog één keer vrolijk zijn? Zullen we de nacht omarmen?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 Voordat je gaat Voordat je gaat Wil ik nog één keer je zijn Zullen we nog één keer praten Noem we nog één keer Lieve schat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 Van Bip en Bert in de naam zaten. Ik ben fijn dat je luistert naar entertainment for you. bij zet FM Zandvoort. Ik zeg maar zo, aan jou, De telefoon nu niet aan. Sylvia's zegt, Sylvia leert nu op eigen benen te staan. Sylvia's moeder zegt: Zal Syl gaat vertrekken. Het is beter als je haar Zil is gelukkig Er is niets meer wat haar hier nog bindt Sylvia's moeder zegt Zil is zo jong nog Ze is eigenlijk nog maar een kind Sylvia's moeder zegt Jij hebt je leven, ik weet zeker ...dat je een ander meisje vindt. En ik zoek van open al mijn zakken na.